We bestaan, we bestaan, we zijn op het internet. Nou jongens, uh, ja we bestaan, we, we gaan eraan beginnen hoor. U luistert naar de praattafel. Wetenschap op woensdag met Ossie, Ozier en Reget. Ja en omdat het een feestelijke uitzending is, dachten we laten we de mensen maar eens zien wat er achter de stemmen gebeurt. Want ja... ja. ja. Filip kan zich niet inhouden. Het is daar compleet feest. Maar hou hem even op, want we kijken nog steeds naar het testbeeld. En dan uh, gaan we nu oh ja. live over ja. naar onze studio. Ja, het is echt groot oh. feest, maar jij bent wel heel erg fel daarin. Hè? Jij bent wel de meest feestelijke van ons, Philippe. Ja, het is uh, de vijftigste aflevering. Vandaar dat we ook even live zijn met Beeld en al... Dat uh, is toch uh, de moeite, hè? We, uh, toch een uh, strak regime van elke week elkaar te treffen rond uh, thema's die ons uh, interesseren en die we willen uitdragen. Dus uh, ja. feesten. Zeker. Ja. En uh, In elk geval, dus ik heet jullie welkom. Maar allereerst Philippe Ozier in uh, Antwerp City. Hè? Ik mag niet <laughs> meer zeggen Antwerpen Noord of zo, maar nee, het is Antwerp City. Ja... Yeah. En in ons rotje knor, zoals wij dat Hollanders zeggen, zit Mario Regget, onze huiswetenschapper. En inmiddels epicentrum van de, de corona-epidemie, Rotterdam. Met een beetje pech gaan we ook nog in lockdown, maar, maar inderdaad, groet uit Rotterdam. Ja, en welkom bij de lockdowners hier. Allemaal in de lockdown. Binnenkort heel Europa, Frankrijk, België, Nederland nu ook dan. Maar ik las vandaag wel toevallig dat het in Nederland... de curve al behoorlijk omlaag aan het gaan is. Ja, dat klopt. Alleen, er zijn nog een paar hotspots... die, die dus inderdaad vermoedelijk... Uh, de, de, dat is nog echt moeilijk om uh, controle te krijgen. En dat is dus Rotterdam, Dordrecht. En uh, ik dacht ergens anders ben ik de naam ben ik kwijt, maar... Uh, maar daar wordt gesproken echt van een, een, een hele regionale lockdown. Ja, en, zelfs, en zelfs misschien een avondklok. Dus dat is echt een hotspot, zeg maar. Maar in de algemeenheid is het behoorlijk aan teruglopen. Dus dat is prima. Maar ja, je kan één ding zeggen. We zijn er al aan gewend. Wow. En uh, Wauw staat voor wetenschap op woensdag. En uh, omdat we uh, zo Trumpiaans zijn, doen we het gewoon op donderdag. Weet je wel, een beetje liegen. De waarheid zijn uh, alternatieve feiten. Dus voor ons is het ja, gewoon is het. woensdag. Maar we zijn een dag later, want ja, die video ja. Die vonden we toch wel leuk om te doen. En, uh, vandaar. Ja. Ik ga even kort overlopen waar we het allemaal over gaan hebben. We hebben een volgepakte show en we moeten altijd doorgaan, doorgaan. Maar ja, u krijgt wel een uh, hele bak om iets over te praten met je collega's. Morgen of via Zoom of online of bij de waterkoeler of wat ook. Uh, we hebben een nieuw item, dat is techniek van de week. Zeker, de MRI-scanner. Ja. En hoe werkt dat ding? Ja, Precies. geweldig apparaat. Super, super technisch. Maar fantastisch dat het er is. Want voor het eerst kan je niet invasief mensen onderzoeken. En andere... ik ben erop geabonneerd. Dus uh, oh, okay. daar kan ik over getuigen. Ja, ik heb een uh, MRI-scanner-abonnement aangeschaft. Oh, kijk eens aan. Oké. Okay. Ja. En daar worden hele interessante dingen met zo'n ding gedaan. Daar gaan we het later over hebben. Uh, dan nog een nieuw uh, item. Uh, we hadden tot nu toe altijd over het orgaan van de week. Nou, die hebben we allemaal gehad. Als je dus alles wil weten over alle belangrijke organen... dan moet je de vorige shows beluisteren. Op praattafel.be kan je ze allemaal terugvinden. Uh, en ook op Spotify en uh, Android en Apple Podcasts. En overal waar je podcasts zijn, daar zijn de jongens blij, whatever. Het uh, nieuw item is uh, de levensvorm van de week. We gaan op zoek naar zeer bizarre kostgangers van onze lieve heer. Allemaal geschapen door dezelfde evolutie. Alleen soms is het een beetje raar gelopen. En uh, soms loopt het nog steeds raar. Maar ja, dan gaat het je waarschijnlijk... Je Amerika hebben, hè? De welke... We die Amerika hebben, hè, de verkiezingen. Nee, nee, daar gaan we het niet over hebben. Dat is ook misschien nee, het gaat een over, het, het gaat over levensvormen. En, oh, okay. en als er één ding in Amerika gaande is, dan ja. zijn er twee fossielen uh, met elkaar aan het bek vechten. Dus wij gaan, wij gaan ja. nog de actieve levensvorm opzoeken. Zeker, en deze week gaan we het hebben over. Dat kent iedereen dat beestje, de Ocedakse. Dat is een soort zombie-levensvorm. Oh, yeah. En uh, die eten botten tot op 4, 5 kilometer diepte. Die ruimen al die dode walvissen en, en dode haaien en zo. Die ruimen dat helemaal op. Dan uh, hebben we iedere week een uh, item over een Ig Nobel. Uh, Ig Nobels, dat zijn de Nobelprijzen voor wetenschap... die je eerst doen glimlachen en daarna toch even nadoen denken. Dus dat is allemaal wel door belastinggeld betaalde wetenschap. Maar soms vraag je je af van was dit nou wel echt nodig... En dan tenslotte hebben we ook nog een uh, blokje, de ongrijpbare mens. Want ja, we hebben het altijd maar over biologie. En dat zijn toch cellen en stoffen en dingen die je kan vastpakken. Maar ja, wij zijn voor een overgroot gedeelte iets ongrijpbaars. En vandaag het Jeruzalem-syndroom, wat dat in godsnaam ook mogen zijn. Ja. Um, dat gaat Mario dan allemaal uitleggen. Tussendoor krijgen we nog een mooie haiku naar ons hoofd geslingerd. Maar eerst gaan we door wat nieuwtjes heen. Wetenschap nieuwtjes. Ja, die hebben we lekker ingekort. Dank je aan onkel Serge, die onze stemmen heeft gedaan van de nieuwe jingles. We hebben Winfox afgeschaft, want die begon toch om geld te vragen... en die wou copyrights hebben... Huppakee eruit met die gast. <laughs> een echte stem. En uh, onkel Serge, hartstikke bedankt. Uh, het eerste nieuwtje. Ja, we hebben het al vorige keer in uitzending 48 gehad over supergeleiding op kamertemperatuur. En daarbij zijn twee wetenschappers door ons uh, terecht verguisd geweest. Dat waren Stanley Pons en Martin Fleisman. Maar ze waren iets te vroeg, want kennelijk, hè Mario, is het nu toch al ja. gelukt. Nou, zeker. Maar ja, kijk, uh, en Pons... die deden het uh, zeg maar in een glaasje ergens in een klaslokaal. Maar wat, het artikel wat, waar ik het over ga hebben... dat is supergeleiding bij kamertemperatuur, is bereikt. Maar onder een extreem hoge druk, met een heel ingewikkeld lab. Want het kan wel op, uh, uh, op veel... Uh, kijk, normaal bij supergeleiding uh, valt alle elektrische weerstand weg. Dus dan betekent het dat je geen verlies hebt van warmte bij het sturen van stroom van links naar rechts van A naar B. Die ja. supergeleiding is natuurlijk perfect. Alleen, dat, dat kan je alleen doen als je dus uh, de, de boel enorm koud maakt. Want als het dus heel erg koud wordt, uh, en met name het absolute nulpunt... dat is zo'n 273 graden onder nul, dan ontstaat iets heel bijzonders. Dan gaan elektrische stromen, die gaan, uh, hoe zeg je dat? Die, die gaan als het ware parallel lopen met... Uh, eigenschappen van het, van het materiaal op die temperatuur... dan krijg je een soort uh, golfeffect... waardoor er de weerstand op de een of andere manier wegvalt. Echt begrepen wordt het nog niet helemaal. Nee. Maar uh, het, is natuurlijk, het is natuurlijk verleidelijk als je dat voor elkaar kan krijgen... bij, uh, bij een veel uh, hogere temperatuur. Dat is dus gelukt. Maar dan moet ik er wel even bij zeggen... Uh, onder extreem hoge druk. En dan moet je echt denken aan 2,5 miljoen atmosfeer. Dus ik zie toch niet zo gauw in, in de auto, uh, in je accu. Uh. Nee, nee, maar dus ja. is nog een, een kleine uh, klein, uh, klein, uh, klein uh, probleempje qua pragmatisatie. Ja, maar het, het ziet er wel goed uit, want uh, die grens die, die, uh, die wordt toch wel steeds uh, opgeschoven. Want uh, Kamerling Onnes, dat was een Nederlandse wetenschapper, die heeft e het als eerste bereikt, die heeft... Uh, uh, met kwik uh, net boven het uh, absolute nulpunt. Die 270 graden heeft hij voor het eerst die uh, elektrische. Uh, die, keer, die, uh, room temperature, de, die supergeleiding heeft hij ontdekt bij die temperatuur. Maar dat is nu al. Uh, vloeibaar stikstof is al mogelijk. Dus dan okay. zit je al op 193. Uh, en zo schuift langzaam maar zeker uh, het steeds hoger. Uh, en er is ook een soort uh, wedstrijdje onder wetenschappers die gaan kijken van hoe ver uh, kunnen we nog supergeleiding voor elkaar krijgen. Want als het lukt, als het, uh, dan, dan, dan betekent dat nogal wat. Ja, dat is dan toch, als ik het goed begrijp, dan is dat de oplossing voor de, voor de energievoorziening. Dan uh, zijn we van de fossiele brandstoffen volledig af. Nou, dat je, kunnen moet we dan zingen. Het, ja, je moet het natuurlijk wel, nog wel opwekken. Die, die ja, ja. leiding is natuurlijk alleen maar het stroom die van A naar B gaat. Maar het he, gaat heel veel uh, betekenen. Want als, als, als dat je lukt, normaal bij stroomopwekken ben je 5 tot 10 procent kwijt met de vervoer ja, en naar huis en alles. En dat, en dat mm. win je dan gelijk in één keer terug. Ja. ja, plus, plus uh, dat je in het eindgebruik uh, 80% in warmte wordt omgezet. Je zet maar eens een versterker aan en zo. Dat is eigenlijk ja. een kleine kachel die dan ook nog wat geluid maakt. Dus uh, de rekening is eigenlijk helemaal niet efficiënt van zo'n ding. De 1000 ja. watt die erin gaat, dat is gewoon 500, 600 watt pure warmte als het ware. Nou ja, wat, je, wat, dus nu al een, wat nu al een redelijke doorbraak is, dat is, daar gaan we het later over hebben. Die MRI-scanner. mri scanners dat is eigenlijk uh, een één hele grote magneet. Met, uh, dat zijn spoelen die gekoeld worden met vloeibare helium. Om, om dat supergeleidend te maken, anders is het hmm. niet te doen. Ja. Maar dat is een dure grap. Maar het kan dus nu ook al met vloeibare stikstof. Ja. En dat is min 193. Uh, stikstof is spotgoedkoop. Dat kan je overal halen. Uh, het is veel veiliger om mee te werken. Mm -hmm. En dat betekent ook dat je veel kleinere uh, MRI-scanners kan bouwen. Ja, ja. Nou, ik, dat ik is vermoed, wel een enorm ernst. Ik vermoed dat zo met die stijgende temperatuur over ongeveer anderhalf jaar de eerste kids op Alibaba te koop zijn. Make your own room temperature e, <laughs> machine. Ja. En we ja, moeten ja. uitkijken, hè, jongens, want vroeger was water ook gratis en nu is water het nieuwe goud. Dus als we roepen dat stikstof overal verkrijgbaar is, zie ik toch weer een slim heerschap. Ergens potjes stikstof aanbieden. En, ja, ja. als je daar kijkt... De lucht die we inademen is natuurlijk zo'n zo 22% zuurstof. En de rest is stikstof dus. Daar zullen we voorlopig wel voldoende aan hebben. Maar inderdaad, dat zou wel, uh, uh, ja, het is wel te gek natuurlijk. Okay. Het zijn leuke ontwikkelingen. Nou, ja. Voor dit nieuws dan een kleine fanfare. Joepie. Hey, uh, het volgende is, we hadden het tevens in nummer 48 gehad... over dat de helft van het grote barrière bij uh, Australië uh, dood is. Er is echt een soort ramp aan de hand. Maar uh, ja, u heeft het vast wel gehoord. Uh, ze hebben nou een soort uh, toren gevonden. Uh, een, een, een berg van koraal die, die dan op een andere plek... en dat, dat is niet van de laatste paar jaar. Dat staat er waarschijnlijk al duizenden jaren geleden gestart met groeien. Uh, dus ze hebben een soort ja, mega-Eiffeltoren gevonden. De ding schijnt nog hoger te zijn dan de Empire State Building, geloof ik. Ja. En, uh... Maar het is wel onder water, hè, mensen? Ja. Ja, de, de piek, uh, het ding is zelf meer dan 500 meter hoog. En dan, uh, ja, de, de, de top bevindt zich uh, geloof ik 50 meter nog onder de zeespiegel. Maar, ja. maar het blijkt dus toch te kunnen. En uh, wie weet wat ze daar allemaal weer niet vinden. Wat nieuwe soorten of wat dan ook. Uh, maar in elk geval is ja, dat... Ja. ja, is dat toch wel ja, weer... Het is in ieder geval wel boeiend. Kijk, het, het koraal bleek uit. Ook al vinden ze een nieuwe, uh, een nieuwe toren met koraal. Maar het, het bleek natuurlijk wel gewoon uit. dat gaat gewoon door. Maar het is inderdaad positief dat ze weer zoiets gevonden hebben. Je hoort ook wel eens de opmerking dat ze van Mars nog meer weten... dan van uh, onze eigen zeeën. Ja, dat is ook zo. Want uh, daar is zo weinig onderzoek naar gedaan. Uh, bijvoorbeeld heel de grote vlakte tussen uh, Afrika en dat schijnt een onmetelijk grote vlakke eh, waar ze dus ook helemaal niks vanaf weten tot aan die rug midden in de oceaan waar dan de, de boel aan het splitsen is enzovoort, waardoor wij steeds nee, verder van Amerika en steeds verder van Trump en zo. Oh, daar zouden we het niet over hebben. Oei. <laughs> uh, ik ga eventjes, eh, nu dat we het toch over de bodem van de zee en over de, over wat is er allemaal in de zee te zien, ook uh, aan de geïnteresseerde uh, mensen even zeggen dat nautilus is een groot project van bodemonderzoek in allerlei oceanen. En die films uh, en die livestreams zijn fantastisch. Dus ik zou zeggen, voor de mensen die wat slapeloos zijn, s'avonds 11 uur, 12 uur, hè? warm melkje. Oké. Okay. Nog een Gaal laatste nou een koekje. Okay. Even tanden, tanden poetsen. Ja, ah, nee, dan past dan mijn melk. Maar goed, uh, ik leid af. En dan gewoon even die Nautilus... Uh, Opzetten. Je leert er een boel van. Je kan de kanalen kiezen met commentaar. Heel interessant. En dan natuurlijk, ja, die, be die beelden he, brengen, ze, die brengen je helemaal terug naar de jaren zeventig, naar Jacques Cousteau. Ja, een soort aquatische Bob Ross eigenlijk. Ja, het aquatische Bob Ross. Ja, absoluut. En, het, en Bob Ross kan natuurlijk niet meer blijven geven, want Bob Ross is niet meer. Hij ligt ook op de bodem van de oceaan. Uh, maar uh, dit blijft natuurlijk geven. Hè. Het is fantastisch dat je, dat je dan... Ik heb onlangs eens gekeken en uh, drie kilometer, vier kilometer onder zee... Ja. Uh, en dat kruipt daar rond, en wat dat er allemaal leeft, en de monstertjes die daar rondvliegen. Okay, dat is fantastisch. Okay. En dan is die dat... hele diepe pockets, die troggen, die je hebt, de Mariana volgens ja. de diepste. Dat zijn eigenlijk gewoon twee aardplaten die, waarbij de ene noemt subductie onder de andere schuift, waardoor je dus zo'n heel diep punt krijgt, eigenlijk. En daar, daar is veel, natuurlijk, daardoor is er heel veel uh, uh, vulkanische activiteit... Ja. Met, met allerlei stoffen die vrijkomen, zoals zwavel en noem het maar op. Ja. En daar vind je inderdaad ook de, de, de grootste aliens vaak. En ja, dat ja. is wel heel interessant eigenlijk. Ja, levensvormen die zonder, uh, zonder enige uh, licht... Met, ja. met een minimum aan zuurstof en, en vaak niet op carbon, maar op, uh, op andere stoffen gebaseerd. Op silicon. Nou ja, je hebt, of, je hebt, ja. Nou ja, je hebt die smokers op de bodem van ja. de zee en zo is het leven vermoedelijk begonnen. Dat is dus een organisme. Je hebt daar bacteriën die daar voorkomen, die dus niet aan fotosynthese doen, eh, maar dus echt zwavel weten om te zetten in iets waar mm -hmm. ze van kunnen leven. Dus mm -hmm. dat zijn dan wat ze noemen de extremofielen. En dat zijn vermoedelijk ook de, de organismen die hun leven een start hebben gegeven op deze planeet. Ja, het lijkt me iets interessanter als je had vroeger op Duitse televisie s'nachts zo'n camera voor in een trein en dan ging je van München naar... <laughs> Dat was ook uiterst hypnotisch. Maar daar okay. werd dus echt heel veel bekijken. Die Nautilus is een soort van NASA, maar dan, hè, omdat we veel van Mars kennen, we kennen veel van, de maan, of van het maanoppervlak en onder, eh, van de maanbodem, maar de Nautilus is een soort van NASA, een onderzoeksinstituut uh, voor de... Oceaanbodem en zeer interessant allemaal te volgen live op YouTube. Ja, ja. Oh. Hey, volgende onderwerp, dat vind ik ook buitengewoon interessant... want ik ben zelfs nu ook bezig met uh, muziek en geluid al heel mijn leven... maar met name waar ik nu werk zijn ze nogal veel met experimenteel bezig enzovoort. Uh, het blijkt dus dat je oorschelp niet zomaar, zomaar gevormd is zoals die gevormd is. Want uh, wat, wat enigszins uniek is van het gehoor... dat je behalve volume en links en rechts... kan je ook horen of dat er geluid voor je, achter je is... Of, of waar dan ook. Je hebt dus een heel uh, sterk richtingsgevoel. En daar heb ik wel iets interessants gezien. Want uh, Serge, die ook uh, onze stem doet. Serge Verstok, dat is een bekend componist en uh, creator. Die doet uh, bijvoorbeeld workshops met uh, leerlingen. En uh, dat heb ik een paar keer gezien. En dan wordt er eentje in een kring gezet. Eentje in het midden met een blinddoek op. En al die kinderen krijgen zo'n eiershakertje en dan moet diegene met die blinddoek op... en dan wijst Serge iemand aan en die moet even shaken... en dan moet die jongen met die blinddoek op aanwijzen waar het geluid vandaan komt. En dat werkt dus feilloos. Hè? Die kan feilloos zelfs al 20, 30 kinderen die er omheen staan... op een meter ja. of vijf, zes afstand. En dat is echt voor de mens evolutionair... Hè? zodat je kon horen of dat er iets achter je in het bos ritselt... wat jou misschien wil opvreten of aanvallen... Ja. Uh, maar nu uh, zijn ze dan nog verder gegaan en ook uh, het gegeven waardoor ze gevormd zijn helpt zelfs bij het uh, bepalen of dat het van boven of onder komt. Hè? Dus, uh, ja. en, en, daar, en, en dat is dus heel erg afhankelijk van dat zogenaamde verfrommelde stukje kraakbeen wat eigenlijk het oor... Uitmaakt. En uh, onze hersenen calculeren dan het tijdsverschil tussen uh, dus de fase eigenlijk, wat wij elektronisch allemaal heel moeilijk doen met uh, speciale... Met opnames. surround sound, ja. Ja, ja dat luistert hey, want, allemaal heel nauw. Hey, want de mensen kennen dat van, van naar de bioscoop gaan. Nu neemt iedereen het, uh, het aan voor waar. Uh, dat was vroeger revolutionair, toen in de jaren tachtig George, George Lucas met, uh, met de Dolby Surround System kwam. Uh, Lucasfilm heeft dat geïntroduceerd in de, de, ah, de bioscopen. Uh, sorry, dat was THX wat hij had. THX. Ja, THX, voilà. Ja. En, en uh, nu Uu, zien we dat ook. Uh, dus heel de jeugd die nu met corona binnen zit. Uh, de mensen die kinderen hebben, die weten dat uh, eh, waarschijnlijk de helft van de mensen. Uh, hun kinderen zitten nu op dit eigenste moment. Het is 8 uur 20. Zitten aan de computer te gamen. En die games, die. Uh, die zijn, die zijn tegenwoordig zo gesofisticeerd dat het ook bijzonder belangrijk is dat je een heel gesofisticeerde 3D uh, hoofdtelefoon uh, opzet, zodat je goed kan horen: komt de vijand van links of is hij achter mij? Mm -hmm. en, uh, en, en, en spellen die de naam van spellen breken of staan op het geluid. En dat is fenomenaal. Dus, dus mensen verwachten ook dat direct directioneel geluid in het spel. Uh, ja. and, anders is, is, een derg, anders is de, de beleving volledig niet uh, onderdompelend en, en, en krijg je een heel plat gelaat. Dus het, uh, het meerdimensionale gelaat is heel het we dat ook. Uh, Eigen aan ons wezen, hè? Je ziet, uh, kijk, wij hebben dan oren die vastzitten, maar je ziet ook heel veel dieren, denk maar aan een vos of zo, die zie je ook vaak uh, dat ze kunnen draaien uh, en zeg maar, hun oren kunnen richten naar waar geluid vandaan komt. Mm -hmm. En de uil heeft geen oren en daarom dat hij die, dat die zijn kopje helemaal, helemaal draait. Ja, en die, uh, ja dat, is een goede, dat is een uitstekend gehoor en ook heel goed zegt voor s nachts jagen. Maar inderdaad, kijk, ons, onze oren die zijn natuurlijk al vrij grof... als je dat vergelijkt met andere dieren. Dan hebben wij eigenlijk een vrij rudimentair uh, grof systeem. Dat gaat vaak uh, veel verder bij een hele hoop andere dieren. Mm -hmm. ja. maar, uh, maar inderdaad, het is, uh, we, we moeten het ermee doen. En inderdaad, het is prettig om uh, de, die beleving te hebben... en om te weten waar het geluid vandaan komt. Zeker. En ik ben ergens ook wel blij dat we niet, net als die vos, onze oren kunnen draaien. Want ja, <laughs> hoe ziet het dan uit hè, op straat? En uh, ja... Je weet gelijk wel waar je hebt wel uh, gelijk de aandacht hè? Als, je, als je iets zegt dan weet je wel gelijk of er geluisterd wordt of niet. Hm, Kijk je hoort het daar in, maar uh, nee. Goed, de twee vorige berichten kwamen trouwens van nu.nl... Uh, om even een correcte bronvermelding te doen. En van uh, scientias.nl hebben we ook nog een interessant artikel... wat zelfs voor alle covid-gedoe... want uh, mieren en zuur die, uh, mieren, die schijnen hun eigen uh, soort van... Uh, ja, hoe noem je dat, vaccin of bescherming aan te maken. Uh, de kans om op infectie en verdere verspreiding uh, te, van het uh, coronavirus te beperken, wordt ons gevraagd regelmatig onze handen te wassen. Wanneer dat echter voor langere tijd niet mogelijk is, biedt desinfecterende gel. Dat kennen we nu allemaal: dat alcoholluchtje. Nu, eh, over mieren zijn ze erachter gekomen in een nieuwe studie... dat mieren hun eigen gemaakte zuur gebruiken om zichzelf en hun maag te desinfecteren. Dus dat is iets misschien voor Trump. Oh, dat doe ik het weer met zijn injecteren. Van, we gingen het niet over Trump hebben en nu zijn we er weer over bezig. Hij, ja. uh, hij, hij, zou toch, uh, hij had toch wel eens gesuggereerd om uh, Chlorox of zo te injecteren. Want dat hielp ja, dan meteen. En, nou ja, de mieren zijn hem te snel ja. af, want die doen dat eigenlijk al... Die gebruiken een eigen gemaakte zuur om zichzelf en hun maag te desinfecteren. En het team ontdekte ook dat mierenzuur het vermogen heeft om schadelijke bacteriën in voedsel te doden. Dus nou, als ja, je dus gebruik... allemaal een flesje mierenzuur mee voortaan... en als je in een, een of andere rare shawarma komt die je toch niet helemaal vertrouwt... nou dan smijt je er gewoon wat mierenzuur overheen. Dan wacht je vijf minuten totdat al het gepeupel echt dood is en dan kan je dat ja. veilig opeten. Nou ja, mierenzuur, dat, dat noemen ze eigenlijk, eigenlijk heet het methaanzuur. En het, het, uh, Men noemt het mierenzuur, omdat mierenzuur het ook bij hun verdediging uh, gebruiken. Maar het is een hele standaard zuur, carbonzuur is het. Ik heb het zelf ook. Uh, ik gebruik veel formaline om uh, weefsel op uh, sterk water te zetten. Uh, maar als ik gewoon formaline, dat is vooral gas in oplossing in water, dat noemen we uh, sterk water. Mm -hmm. uh, uh, om dat stabiel te houden, moet ik er brokje ma brokjes marmer in gooien. Dat is een kalsiet, Om, de, uh, om de, Omdat er in de loop van de tijd mierenzuur ontstaat in mijn form formaline. Dus okay. het is, het is een, een hele gangbare zuur. Ik haat dat, hè. Ik haat dat wanneer er mierenzuur ontstaat in mijn formaline. Ja, het is niet uh, leuk. Nee, het is vreselijk man. Ja, je bent al verziekt, hè. Dus dan... Uh, ja, dan, dan daar word je niet blij mee. Maar het is inderdaad een heel gangbaar zuur eigenlijk. En we gebruiken het ook veel in de... Sorry hoor, ik word hier even onderbroken. Want shit, ja, die beesten die, die horen iets over dieren en zuur en zo. En die hebben het ook aan een zuur gekregen. En ja, zoals in elke uitzending is het bij ons tijd geworden voor de zogenaamde koe. Dat zijn die koeien die worden heel erg gehaaid door de... ...onwaarschijnlijke woordelijke hoogstandjes van onze Filip ...die elke keer weer een verbluffend uh, de haaikoe aanlevert. En ook deze week uh, gaan we kijken of dat het weer lukt om die koeien echt haai te krijgen. Ik zou zeggen, met ons samen luisteraars. u kijkt nu wel... Maar als je helemaal zen wil zijn, dan doe je nu je ogen rustig dicht. Je gaat heel rustig ademen. En, en zo komen we in de juiste sfeer om deze haiku tot ons te laten komen. Ik zou zeggen, Philippe, ga je gang. Ja, dames en heren, deze week heb ik de haiku opgedragen aan. U ziet hem hier achter mijn micro. Ik zal nog eens mijn micro wegdoen, want u moet eventjes terug de ogen openen. U ziet hem hier hangen. Sean Connery. Ah. Sean Connery is jammer genoeg van ons heen gegaan. Hier ziet u hem hangen in de hoedanigheid van 007, James Bond. Dus, Sean Connery, het ga je goed. Hier is de haiku van deze week. Ik ben er helemaal klaar voor. Tranen in ons hart. Chrysanten op de graven. Weten op woensdag. En... Kijk, ze staan te trappelen in de stal. Kijk eens aan, gaat het lukken? Ik zag er eentje vliegen. Ja, volgens mij is er wat van dat heliumgas in de stal gekropen. Want op het laatst werden ze wel heel... Het is wel heel leuk, ja. Alright, Mario. Nou ja, met dat helium, met die wolk van helium... drijven we naar ons eerste onderwerp. En dat is... Techniek van de week. Wat we kunnen. Ja, want wat we kunnen als mensen, wat we allemaal met de techniek hebben bereikt. En uh, de, de eerste onderwerp van deze nieuwe serie wordt de MRI-scanner. En de MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. En Mario, die heeft zo'n ding gekocht op Alibaba en met de handleiding. En die kan nu uitleggen hoe dat werkt. Zo weer. Ja. Nou, het is inderdaad magnetische resonantie. Uh, en dat is iets anders dan magnetisme. Dus, dus uh, ik zal het een beetje proberen uit te leggen. Een beetje, uh, kom op, daar betalen we niet voor hoor. Oké, oké. Okay, okay. Nou, wij bestaan voor 63% uit waterstofatomen. En dat is in de vorm van water en vet voor 63%. Uh, en al die vet- en watermoleculen, die hebben waterstofatomen. Nou, daar kan je wat mee. Want het is namelijk zo, een waterstofatoom bestaat uit een kern. En één, een, een, dat is het proton, dat is een plusje, die is geladen. En één elektron wat er omheen draait, dat is het minnetje. Mm -hmm. En dat, die proton, die draait ook nog eens om zijn as heen. Die heeft dus een rotatie, dat noemen ze de kernspin. Ja, ja. En dan komt het, wat heel bijzonder is... Die kernspin, uh, uh, dat heeft, uh, als je de, die is dus deels licht magnetisch. Daar, daar merken wij in de praktijk helemaal geen zak van. Want ik, je loopt niet, uh, als je, als je bij, uh, bij een magneet in de buurt komt, dan word je daar niet echt aan uh, vastgetrokken of zo. Maar jouw protonen, althans de protonen van jouw, water, jouw waterstofpatronen die in dat vet zitten, die, die doen dat wel. Die richten zich naar dat magneetveld. Mm. Nou, hoe werkt het nou een MRI-scan? Een MRI-scan is eigenlijk een onvoorstelbaar grote magneet. Uh, die, die bestaat uit... Uh, dat veld wordt opgewekt door spoelen uh, uh, uh, die dus super gekoeld worden. Daar hadden we het er net ook over. Want als je ergens een MRI ziet, dan zit er in een kamertje. Daarnaast staat een grote tank met vloeibare helium. En zo wordt de boel gekoeld om dus dat enorme magnetische veld op te wekken. Mm. En dan moet je echt denken aan uh, 1,5 Tesla. Dus de eenheid van, uh, van magnetische energie. Anderhalve en, notto. Ja, een anderhalve auto. Maar daar heb je ook een enorm vermogen voor nodig. En, en dan heb je dus ook nog een hele hoop spoelen. De DC-spoelen, de zogeheten, wat zeg ik, de RF-spoelen. Dat zijn radiospoelen, zou je kunnen zeggen. Daar komen we zo op. Wat gebeurt er nou? Dat ding gaat aan, die magnetische kracht speelt, uh, beïnvloedt jouw waterstofatomen. Uh, uh, die gaan dan zeg maar naar een energietoestand staan, die noemen we spin-up. Onder invloed van fotonen, dat zijn andere spoelen, dat is dat ratelende geluid wat je hoort als je in zo'n ding ligt. Nou, dat, ja. zijn, uh, dat zijn de radiofrequentiespoelen, die kunnen die energietoestand veranderen. Zo, door zo'n spoel kan een foton, dat, dat een, een specifiek proton, naar de spin-down toestand brengen. Terwijl de rest op blijft te staan. Grijp je? Nee, maar goed, gaat je, door. <laughs> wat gebeurt er dan? Dus, dus je kan dus met een spoel, dus heel lokaal, dus die, die, die kernspintoestand veranderen. En zet je die spoel uit, dan vloeit de boel gelijk weer terug. En met dat terugvloepen komt er energie vrij. En die energie, die kan je detecteren en daar kan je een plaatje van maken. Ah ja, het, het, mm -hmm. moet ik denken aan misschien een soort een, een, een balletje wat je aan een elastiek om je heen draait. En dan op een gegeven moment wordt dat elastiekje iets uitgetrokken door, de, door die straal. En dan laat hij het los en dan krijg je een soort poionjoink. En, en dat wordt dan leg ik het heel banaal uit of oh, zo. Ja, dus, het, is, het is veel gecompenseerder dan dat, maar ook niet helemaal. Het is gewoon eigenlijk... Ik ga het rustig uitleggen, oké? Okay? Ik ja. denk dat ik het heb. Kijk, hè, als je in de scanner gaat, dan wil je niet er terug uitfloppen. <laughs> <Okay. laughs> Zo werkt het. <laughs> ja. ja, nee, maar dus inderdaad, dus, dus je protonen, uh, dus die waterstofatomen die we allemaal hebben, die gaan dan door die magneet staan die in een bepaalde standje, dus de spin-up. Ja. Standjes. en dat uh, is inderdaad een heel spannend standje. En al die spoelen, de RF-spoelen, die zorgen ervoor dat lokaal dus uh, bepaalde uh, organen, waar dat dus op gericht wordt... in een andere toestand komen. En gaat die spullen uit, dan vloeien ze weer terug. En daar komt energie bij vrij. En dan door een detector heb je dan, kan je daar een plaatje van maken. Dat, is, dat noemen ze zeg maar de, de dipolstraling. Je kan het nog beter krijgen met contrastvloeistoffen... maar uh, op zich is het natuurlijk een hele fijne techniek... want het is niet invasief. Er nee. komt geen naald in je lichaam te zitten... en ze kunnen precies naar binnen kijken... Maar uh, het, is, uh, uh, het is natuurlijk een fantastische techniek. En het, wat ik daarnet al zei: uh, met dat die, die helium gaat in de toekomst vervangen worden door stikstof. Dan wordt het nog vele malen goedkoper, want nu ja. zijn het toch ergens dingen. En helium zelf dat begint ook onbetaalbaar te worden, want ook dat, uh, dat is heeft een zijn eigen eindigheid. Ja, dus... eindigheid ja, en maar is ook een eindige voorraad van. Uh, de... Ja, zeker. daarom zijn ballonnetjes ja. nu al moeilijker te vinden enzovoort op feestjes. En, en is de... het? Is het kort door de bocht om te zeggen dat het ook uh, veiliger of gezonder is dan uh, alles wat met röntgen en, en, en stralingsapparaten zeker. te maken heeft? Ja. Ja, ja, er zijn geen bijwerkingen. Er gebeurt eigenlijk helemaal niets, behalve dan... Ja. Je kan er vaker in op kortere termijn op elkaar? Ja, zeker. Je hebt totaal geen last daarvan. Nee, want er is ook een ander aspect. Is, want die, als die dingen eenmaal marcheren en aan zijn... dan blijven ze ook dag en nacht aanstaan. En nu zijn er allerlei onderzoeken en onderzoekers... en ook studenten die dan dus s'nachts binnenkomen ja. met hun experimenten. En daar zijn tal van dingen gebeurd... waar ze bijvoorbeeld allerlei plaatjes laten zien. En dan kunnen ze exact zien in de hersenen, ze zeggen piano... Of, of uh, ze laten een hond zien. En dan gaan ga je een piano hersenen aan. Ja, ja maar zo, ja. zo zijn ze nu bezig met spraaksystemen... Uh, voor mensen die niet meer kunnen praten of locked-in syndroom mm. hebben. En mm -hmm. ze kunnen nu dus die hersenpatronen herkennen en analyseren... en die koppelen aan een computer. Daar is onder andere Elon Musk heel hard mee bezig. Hè? Dus met een mm. soort brain-connection, brain-machine-connection. Dus dat heeft daar ja, wel zijn nut. Nou ja, we hebben zeker ook al die deep die brain stimulation... zodat ze met, met uh, niet-invasief bepaalde gedeeltes in je hersenen uh, kunnen veranderen... kunnen stilleggen, waardoor je dus dan weet waarvoor dat dient. Maar inderdaad, de MRI-scan gaat, gaat nog wat worden... want met die stikstof waar ik het er net over had... Dat, uh, dat is spotgoedkoop. En die helium, waarom blijft zo'n MRI-scan dag en nacht aan? Omdat het peperduur is. Uh, want als je dus die helium moet laten afkoelen, uh, laten warm worden... en een dag, uh, je gaat aan je werk en je moet een tank met een paar honderd liter helium... weer naar 273 graden onder nul krijgen, dan ben je godsvermogen kwijt. Ja. Dus ja, zeker nu met dat thuiswerken. He, dat wordt echt een probleem <laughs> ja. om al die helium thuis te zitten koelen. Ja, en dan... ja, nee, ik, ik kan in ieder geval ik ben een grote fan van de MRI-scan geworden. Want eh, zoals dat je weet, ik eh, zit met een heel vervelende eh, beenblessure. En bij het onderzoek van mijn fracturen ben ik meermaals door het röntgenapparaat gehaald. Mm -hmm. Maar ja. daar staat een limiet op. Eh, dan kan je bepaalde maanden niet meer in dat nee. apparaat. En um, de laatste keer moest ik in de MRI-scanner. Dus ik heb ook heel mooie beelden van uh, mijn van een gebroken been. Dus heel ja. mooie beelden van een verschrikkelijk iets. Ja, maar het zijn mooie beelden. Maar jammer genoeg is het altijd heel slecht nieuws als je naar de MRI moet gaan, natuurlijk. Checker. Ja, nou, ik heb ja. een, tijd, een tijdje geleden heb ik zo'n scan gehad. En ik heb natuurlijk gelijk een cd'tje gevraagd met, met de, ja. de beelden. En ik ben ook gelijk op YouTube gaan zoeken hoe je dat een beetje kan vertalen in lekemansstermen, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Maar dan is het interessant om te zien hoe je inderdaad van binnen in elkaar zit. Dat ja, precies. Dat... Ik, zie nu, ik, ik weet perfect hoe mijn kapotte been eruit ziet. En alle plaatstalen die zie je dan zitten alsof, dat, alsof je ze kan aanraken. Ja, maar goed, we gaan verder. Ja, ja, zeker. Maar met één stapje nog erbij, want uh, deze MRI uh, die maakt echt stilframes Dat zijn gewoon dus stilstaande foto's, maar dan heb je FMRI en dat is mm. functional. En dan kunnen ze echt het, uh, in real-time zien bewegen wat er allemaal in je hersenen gebeurt. En dat is dan uh, de resolutie is een stuk lager, maar, maar dan kunnen ze dus inderdaad uh, real-time uh, gedachtenpatronen volgen in de hersenen en de stromen en zo. Dat is functional. Nou, dan... functional. MRI. Ik heb daar ook een onderzoekje over gezien, over mensen die paren in de MRI. Ja, dat wou ik zeggen. Dat zijn die, studenten, s nachts die... Ja, dat zijn studenten Ja, En dan blijkt ook dat, dat de penis gewoon banaanvormig wordt tijdens de daad, wat niemand eigenlijk ook wist. En dat kan je dan zien. Oké. Okay. Dus, ja, ja, dus, dus we uh, zien niet meer waarom zijn de bananenkrom, maar waarom is de... Ja. Ja, ja, zeker. Nee. En zo belanden we ja, bij, uh, bij de volgende levensvorm die je niet gauw in een MRI tegen zal komen, maar wel op de bodem van de oceaan. Levensvorm van de week. Ja, dat klinkt heel eng. Uh, dus we zoeken iedere week een of ander beestje of een plant of iets dan ook uit. Dat kan alle kanten op gaan wat, uh, ja, wat met ons deze planeet deelt. En deze week hebben we dan gekozen voor de Daks En dat kent iedereen natuurlijk. Um wat blijkt? dat, uh, ja, Je zou verwachten met al miljoenen jaren... al die walvissen, op een gegeven moment gaan die toch dood. Of dat we ze nou laten opjagen door Japanners of niet. Maar ja, dat is pas de laatste paar honderd jaar of zo dat ze dat doen. Maar vroeger moeten er echt miljoenen van die beesten doodgegaan zijn. En toch ligt er geen een op de bodem van de oceaan. En uh, wat hebben ze dan gevonden? Dat is eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden. Een jaar of tien, vijftien geleden hebben ze het beestje Oosedax ontdekt. En dat is op heel veel vlakken en een, een zeer vreemd levensvorm die wel in staat is om een compleet... Uh, dus je moet indenken, zo'n karkas van zo'n dooie walvis... dat zakt naar de bodem van de oceaan. Dat kan vier, vijf kilometer diep zijn. Op een gegeven moment komen daar allerlei aaseters en haaien... en weet ik veel, krabben, wat dan ook. Die eten al het vlees op en dan blijven alleen de botten over. Dan zou je denken, nou, dat is het ook wel. Nee, dan komt meneer Oosedax uh, aan... En dat is ook wonderbaarlijk, want soms liggen die karkassen echt tientallen of honderden kilometers van elkaar met niks daartussen. En toch vinden die beesten elke keer. En op een jaar of acht, negen, tien, verdwijnt dat karkas compleet. Die wordt helemaal. De, het is een bot-etende zombie-levensvorm, de Ozedaks. Het zijn hele kleine wurmpjes. Ze zijn denk ik zo'n, uh, ja, wat zal het zijn, 10, 20, 30 millimeter. Ja, zeg het is. Ja, een paar inch, drie inch, twee, drie inch, ja, zoiets is ja, het. Zeven he? ja. centimeter, zeventig millimeter. Uh, ja, ja 3,8 centimeter tot... Uh, ja, nee, drie centimeter zie ik hier. Ah, zo. Ja, ja. Ja. ja, er zijn inmiddels wat verschillende soorten gevonden. Maar dat zijn dus de opruimers van de oceaan. Die, die zorgen dat niet heel die oceanen vol liggen met al die miljoenen karkassen. En je zou denken, wat is er uit een bot te halen? Nou, die hechten, zich, die hechten zich dus aan dat bot en dan groeien daar een soort uh, strengels in. Die verspreiden dan een of andere soort chemische stoffen waardoor dat oplost. En ja, daar halen ze vreten uit. Het is niet te geloven, maar die kunnen daarvoor nou ja. leven. Calcium, een bot bestaat uit calcium en collageen. En collageen is ook een eiwit wat je ook kan omzetten. En calcium is natuurlijk een mineraal. Dus ik begrijp mm. wel dat, dat, er, dat er wezens zijn die dat, dat kunnen gebruiken. En de Ocedex is een uh, borstelworm, zoals dat ja. mooi heet. Nou, onze regenworm is ook een borstelworm. Hè? Dus ah, dat zou je niet Lisa, Mario. Nou, als je goed kijkt, dat, ik heb toch wel de nodige preparaten gemaakt van, van regenwormen. Uh -huh. Als je kijkt, dan zie je ook onder de microscoop... dat ze bij de segmenten kleine borsteltjes hebben. Dat zie je bijna hmm. niet. Als je hem in je hand hebt en je voelt heel voorzichtig... dan voel je dat wel een klein beetje... En bij de segmenten, wat bedoel je bij de segmenten? De mond? Of, of? Uh, nou nee, als je kijkt naar een regenworm, de, de, de anilide heet het officieel, dan zie je dat ze uit allemaal kleine ringetjes bestaan. Ah ja, ja, de en, kleine vakjes. En, en, en dat zijn de segmenten eigenlijk. Ah, ja, ja. En op de, van het ene segment naar het andere er zitten dan die kleine... Borsteltjes, dat zijn, uh, ja, en, uh, dat zijn de borstelwormen. Bewegen ze zich daarmee of bewegen ze zich anders? Ja, daar, zeker. Want ze, ze hebben een peristaltische manier van graven. En ze gebruiken de borsteltjes om zich vast te zetten. Terwijl uh, een dunner gedeelte uh, weer naar voren, zich naar voren kan douwen. Terwijl ze zich door de aarde heen eten. Mm. En dan zet de vorste, toestand uh, het voorste gedeelte zet zich weer vast. Zet uit met de borsteltjes. En dan kan hij zijn kont naar binnen trekken. En zo schuift hij als het ware. Ja. Uh, en het wordt trouwens ook bij de uh, paring gebru gebruikt. Die, die, beesten, die paren trouwens als het regent. Dan komen ze naar boven uh, en dan uh, paren ze in de regen. Want ja, kijk, als je kan uh, je wel voorstellen dat dat toch wel wat. Laten we het zo zeggen. Het lijkt me niet echt handig als je vorm bent en je zit in de grond en je wil een wipje maken. Nee, dat, dat weten we allemaal. We hebben het allemaal geprobeerd om allemaal in een, om een badkuip seks te hebben. En uh, dat, dat, nee, <laughs> afgezien nee. van het praktische, het, het gaat gewoon Probeer het maar eens in de zandbak te doen. Hè? Het, ja. Dat, we, ah dat gaat je niet gebeuren. Nee, maar vandaar ook als we vroeger gingen vissen... en dan had je wormen nodig, wat je dan deed... je ging op de grond uh, tappen met iets, hè? met je schop of ja. met je emmertje... en als je maar een beetje en, komen en dan komen ze naar boven... want ze denken dat het regent, hè? Nou, kijk maar naar kippen. De kippen die zie je ook vaak krassen, krassen en doen ze een stap terug... en kijken ze en tikken ze weer en krassen ze weer... en doen ze weer een stap terug en kijken ze weer. En inderdaad, uh, de, die, dat getik van de regen, dat is wat ze naar boven doet komen. Ja, uh, nou is ook nog wel heel interessant... Uh, want de beesten die je dan ziet, die van 3-4 centimeter groot... dat zijn alleen maar vrouwtjes. Dat zijn de enigen die dus uh, vreten. En ja, je zou denken, er moeten dan toch ook mannetjes zijn. Nou, je moet je voorstellen dat je een vrouw ziet... die gewoon een stuk of vijftig of toch wel honderd mannetjes binnen haar lijf heeft. Die draagt dus gewoon een, een harem van mannetjes bij zich mee... A real man-eater, ja. <laughs> en de, die wordt er dan uiteindelijk één uitgekozen. En wat nog gekker is: die mannetjes, dat zijn eigenlijk gewoon enorme penissen met een stukje wezen eraan. Dus als het de mensen zijn. Oh, oh, er zijn er wel paar hier uh, in Amerika. <laughs> ja, zoals de, zoals de, de, de mens eigenlijk, de, de man. Ja, alleen, alleen dan zou je dus een, een penis hebben van 6, 7, 8 meter groot. Dus je zou eigenlijk een aanhangseltje zijn aan je gigantische penis. Dus... Ja, dat lijkt me onhandig eigenlijk hoor. Ik, ik weet ja. niet of het daarmee zou zijn, maar goed. Maar vandaar ook dat die mannetjes allemaal in de zak zitten. <laughs> ja. Nou, er zijn nu. Wacht even. Ze blijven nieuwe soorten vinden. Er zijn er nu al 2, 4, 6, 7 soorten. Nou ja, je kan een voorstel doen. Hè. De, de achtste soort wordt dan de, ja. de Ossedakse uh, Trumpianus. Ja, het, ja. Elimineert, het elimineert de vervelende stap voor het zoeken naar een partner. Omdat de eieren en het sperma, dat ligt allemaal naast elkaar. Dus, uh, dus die beesten... Yeah. Ze, hebben, ze hebben dat bijvoorbeeld ook getest met koeienkarkassen gewoon uh, in de in En dan kwamen ze een paar maanden later terug. En, uh, of, of een jaar later terug. En dat was volledig weg. Dus, dus die beesten die ruiken dat gewoon en ze weten nog niet hoe die bacteriën dat verteren. Ze weten niet hoe die beesten van de ene karkas over honderden kilometers naar de andere gaan... Ja, er is nog heel veel onbekend, maar uh, dat is te, ja, ik denk dat we zo de daks uh, iets worden waar we nooit meer van af kunnen. We, dus elke keer als we een botje gooien van de kip of zo, ja, dan zou je een soort aquarium willen hebben waar je een paar van die beesten in hebt zitten. Zo gaat het in de natuur. Je hebt eigenlijk de, krim, de kringloop van het leven. Je hebt producenten, reducenten en... Uh, uh, wat producenten, uh, Consumenten en reducenten. Mm -hmm. En zo'n Ocedax, Mario, zo'n Ocedax... Uh, een... waarin, waarin wordt dat bot dan omgezet door de Ocedax? Wordt dat in zijn rauwe materiaal terug uitgescheid? Nou, die zal het opnemen. Ik, ik heb begrepen dat ze bacteriën gebruiken voor de, voor, de, uh, voor de omzetting van de calcium en het collageen. Mm. Dus dat, dat wordt, en zij eten dan weer die bacteriën die dat hebben omgezet. En uh, die bacteriën die maken er suiker van. En dat is waar die oostedaks, ik dan, zal leven. Ja. En, en wat komt er dan... Hey, want want, want uh, dat karkas verdwijnt als karkas. Hè? Ja. Maar wat komt er dan op de, in de bodem terecht? Nou, eigenlijk dus je... alleen... Uh, ja, zeker. Mineralen, ja. calcium. Uh, en, maar dat is dus die kringloop waar ik het over had. Ja. Planten maken het. Dat is namelijk... Uh, uh, dieren verbruiken het. En de reducenten, die, die, uh, denk maar aan paddenstoelen, uh, uh, schimmels, bacteriën... Die, die ver uh, verteren alles eigenlijk. Ja, dus die, uh, die, vr die vrouwtjes, Ossedaxe, die zijn niet alleen... Uh, zijn die met 500 mannen getrouwd? Niet alleen... Kunnen die enorm goed poetsen, maar die werken ook in de kringloopwinkel. Ja, dat klar, is wel een, een soort van supervrouw. Ja, bij grote vrouwen, ik lees hier ook: bij grote wijfjes kunnen er wel 111 mannetjes in het lijf zitten. Ja, ja dus, dus, dus... Ja, dat is enigszins scheef, zou ik zo, zo zeggen, eigenlijk. Ja. Ja, ja, dat is het de, de ultieme laierikje. <laughs> die, die mannetjes zijn gewoon ultieme laierikje. Het is, een, het is een soort omgekeerde harem. Uh, afijn, uh, als je er meer van wil weten... we zetten links naar die sites, naar deze zombieworm... want zo wordt die ook al genoemd. En uh, dan kun je het allemaal nog eens rustig nalezen. En de foto's, foto's ziet hij er ook redelijk interessant uit. En mooie rode haartjes zitten erop enzovoort. Wat ik dus ook gelezen heb... dat uh, als ze eenmaal goed bezig zijn met zo'n walviskarkas of zo... dan ontstaat er een soort uh, bijna zo'n vlek... wat je nu wel eens ziet op tv... als ze een merk uh, onherkenbaar willen maken. Dat er zo'n vaag vlekje op tv is, zo'n gezicht. Maar de, de hele walvis, dat, dat verandert in zo'n soort vage vlek met al die miljoenen, miljoenen beesten. En ik okay. vermoed dan wat ze uitscheiden, dat dat gewoon in het water komt. Dat als microscopische kalkjes die dan weer in die planten komen enzovoort. Dus... Als jij je spa, spa blauw drinkt, ja. dan zie je daar ook een bepaalde hoeveelheid calcium in. Nou, dat is dus oostendaksgeit. Ja. ja, dat is wat was. Als je een glas water neemt, niet alleen nummer vissen daarin, maar er wordt ook in Wauw! Ja, alweer een feestelijk moment, mensen. Alweer iets voor bij de waterkoeler morgen. Eh, we moeten tempo erin houden, dus we gaan naar het volgende item. En dat is de... Oeh. Een terecht verguisde wetenschapper. Oeh. Ja. We behandelen ook, we hebben eerst een serie gedaan met, uh, met wetenschappers die, die, die ten onrechte verguisd waren. Daar hebben we wat hele interessante voorbeelden van gehad. Maar er is eigenlijk nog een veel lange rij van terecht verguisden. Dat zijn wetenschappers die hun, uh, hun, hun werk en hun status eigenlijk geen eer aandeden, omdat ze iets fout hebben gedaan of fraude hebben gepleegd. En hier worden ze door ons enorm verguisd. Echt aan de paal genageld. En Mario, die weet er alles van. <laughs> ja, ja, ah, zeker. ja. was alles te pakken, hè? Ja, ja. Nee, hij ja, is eigenlijk al triest. Maar nee, inderdaad. Ik, uh, deze week uh, gaan we het dan hebben over de biofysicus. Quo Chen Chu. Oftewel uh, een, een, een Chinese meneer. En uh, dat is dus een biophysicus, hij heeft altijd onderzoek gedaan, maar hij is uh, op latere leeftijd ook redacteur geworden van de Journal of Theoretical Biology. En hij redigeert, wat houdt dat in? Als onderzoekers iets publiceren, of een, een paper, of ze schrijven een boek, dan staat daar aan het eind van zo'n boek, staan er eindeloze verwijzingen naar citaten die gebruikt zijn in dat boek. De, de quotations. Ja. Ja, dat kennen we allemaal. Neem maar eens een wetenschappelijk boek. Dan zie je de laatste tien pagina's. Zijn eigenlijk alleen maar verwijzingen van waar ze alle kennis uit hebben gehaald. Ja, ja. Die quotations die zijn voor mensen belangrijk. Want uh, als jij vaak uh, aangehaald wordt in een onderzoek... dan stijgt jouw uh, wetenschappelijke waarde, om het maar eens even zo te noemen. Als jij nooit gequote wordt, ja, dan... Uh, Verdwijn je een beetje in, in, in, in de stofuithoeken van de geschiedenis, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Nou, je hebt wetenschappers die, die, die boeken, uh, als iemand een paper indient... of een onderzoek publiceert, die, die dat uitpluizen of het allemaal wel klopt. Dat zijn de redigeerders, dat zijn altijd wetenschappers... die dat haarfijn uitpluizen, klopt het allemaal wel? Ja. Mm. En die Kuo Chen Chu, dat was een van die wetenschappers, die was ook redacteur... en hij was ook uh, peer reviewer, zoals ze dat noemen van wetenschappelijke uh, artikelen. En wat heeft hij nou gedaan? Dat is dus onlangs... Uh, het is nog in onderzoek, maar het is uh, onlangs vastgesteld... dat hij, uh, als hij dan een, een, een, een boek of een uh, studie had geredigeerd... dan zei hij van, joh, tegen zo'n auteur... Ik zou het wel fijn vinden als je ook wat uh, quotes van mij erbij kan zetten. Hmm. Van, de, van onderzoeken die hij zelf ooit eens heeft gepubliceerd... Uh, en de, de, de omvang van zijn verzoeken tot zelfvermelding... die waren absurd. Het heeft uh, uh, geduurd. Uh, en, en dan praat je dus... Ik, laat ik het zo zeggen, voor 2003... toen was hij nog geen redigeerder... had hij 168 artikelen gepubliceerd. Met name op het gebied van... Uh, computationele biologie. Moeilijk woord. En die waren 2000 keer geciteerd door anderen. Mm -hmm. Maar sinds hij redacteur was heeft hij ineens 602 papers geredigeerd met meer dan 58.000 citaties, citaties, uit zijn eigen werk. Oké. Okay. Ah, dus ja. Daar ja, komt... ja. Dus, dus daar, daar, daar klopt natuurlijk geen ene jota van. Dus met andere woorden, wil jouw boek, dus, uh, wil jouw boek een beetje in de vaart en wolken, uh, zeg maar in nature, wil, wil je dat een beetje leuk uh, aan de man brengen? Nou, dan kon je met hem praten en dan, dan zei hij van: joh, als je nou mijn quotes erop zet, dan zorg ik dat het er wat leuker uitziet en uh, ga zo maar door. En uiteindelijk is er dus: uh, je hebt een club in uh, Amerika die dat officieel komt te uh, uh, onderzoeken. Uh, dat, uh, dat is de club van, even kijken, uh, ja, Clarivate Analytics. Die, dat is een informatiebedrijf die dit soort dingen nu eindelijk uh, gaat uitzoeken. En die liep hier tegenaan. Dus uh, het is eigenlijk de praktijk van dwangcitatie, worden ze net, uh, wordt dat genoemd. En die hebben ze dus, uh, ze hebben dus de stofkamp door honderden uh, boeken gehaald. En die man kwam er dus eigenlijk uit als een van de meest gekwoten uh, wetenschappers van de hele wereld. Oké. Okay. <lacht> Dus, dus eigenlijk een soort de kringloopwetenschapper. Dus uh, die ja. recycleert ze. <laughs> hij, <is> dus, uh, <laughs> hij is dus inderdaad door, dat, door, door, door de uitgever is die eruit geflikkerd. En hij wordt ja. Ook weer, uh, dus ja, die is ook een beetje afgeschreven natuurlijk. Uh, de, de recht vergazen wij hem hier in onze wetenschap. Oh, zo is het, Onsdag. absoluut. Wauw. Oké, okay, dus we gaan nooit meer van die man horen. Bij deze is hij gewoon echt verguist. Ik zou het er morgen Kuo ook niet chen meer over hebben. Dat was de nee. laatste keer, is het van? Quo ja. Nog één keer, nog één keer. Quo ja, Chen Chu. Ja, nee. Eh. Kuo, ja. Kuo Chen Chu. Ja. Ja, maar nu moet we het ook niet meer vermelden. Hè Mario, wat doe je nu? Nee, nee, nee, Straks nee, nee, wordt nee. hem nog beroemder. Ja, zeker weten. Dan begint hij weer ah, opnieuw. Ja. Joh, en, vindt hij iets anders uit of zo. Uh, ja, we gaan door naar het volgende. We hebben ook iedere week een item over uh, de Ig Nobel Awards. En dat is een uh, speciale soort Nobelprijzen. En de slagzin is een beetje dat is wetenschappelijk onderzoek. Dat zijn echte wetenschappelijke onderzoeken, niet van quote gen. En zonder zijn quotes erin trouwens. Uh, maar die uh, eerst doen glimlachen en dan achteraf toch doen nadenken van, hey, het heeft toch wel enigszins nut. Uh, het wordt allemaal uh, door ons gefinancierd door universiteiten en zo. Het is dus echt wel iets. En deze week gaan we er ook weer eentje doen. En ik zou zeggen, Mario heeft dat keurig voorbereid en ik ga daar nu even laten horen hoe dat begint. De X Prijs van de week. En laat maar eens horen, Mario. De Nobelprijs voor de Vreemde is toegekend aan Vilijamas Malinouskas uit Groetas Litouwen... ...Litouwen voor het oprichten van het pretpark dat op een staat als Stalin-World. Vilijamas uh, Malinouskas is een man met een immense kracht, fantasie en bijtende humor. Lang geleden was hij zwaargewicht worstelkampioen van Litouwen. Hij diende niet echt uit vrije wil in het Sovjetleger en beheerde later een kolgots. Na de instorting van het communistisch stelsel richtte Malinauskas een internationaal champion distributiebedrijf op dat hem geen windeieren legde. Hij verveelde zich echter enigszins tot aan 1998, het jaar waarin een verzameling Sovjetbeelden werd geveild. Dit waren niet zomaar wat beelden, nee, dit waren gigantische granieten... en bronzen Lenins, Stalins en andere officiële Sovjethelden. helden Malinouskas realiseerde zich dat iemand met geld en humor... en een gebrek aan affectie voor het oude Sovjet-Unie... daar iets interessants mee zou kunnen doen. Over Stalin World wordt gezegd dat het de charmes van Disneyland... combineert met het ergste uit de Gulag-strafkampen. Malinauskas kan zich daar over het algemeen wel in vinden... De mening van de buren varieert nogal. Stalinworld is de enige plek in de omgeving... met een omheining van prikkeldraad... met wachttorens en luidsprekers... waaruit militaire muziek uit het sovjet tijdperk blijft. Een paar mensen verzetten zich tegen het idee van Stalinworld... en probeerden de bouw tegen te houden. Malinauskas was op dat moment... 58 jaar en keihard, bovendien had hij bijna zijn hele leven gevochten... tegen de sovjet Checks. En deze bemoeizieke, bemoeizieke antiparkjongens hadden geen enkele schijn van kans tegen hem. Toen Stalin World op 1 april 2001 zijn deuren opende... eerde Malinowskis kas zijn luidruchtigste tegenstander... door houten beelden lijkend op hun bij de hoofdingang neer te zetten... Tegen hen praten is hetzelfde als hier tegen praten, zei Malinauskas tegen een verslaggever van de Sydney Morning Herald, waarbij hij de kop van een van de houten beelden sloeg. Zij hebben besloten dat ik fout zit, maar ik zeg, laat het publiek daar maar over beslissen. Voor het park zelf legde Malinauskas een moeras droog en er werd een kronkelend houten pad van zo'n anderhalve kilometer aangelegd. Een prettige omgeving met dennenbomen, berken, sparren... een speeltuin voor de kinderen met wippen en schommels... en een kleine kinderboerderij met exotische vogels. Er is een klein met inf en informatie met in overvloed en een souvenirwinkel. Maar de beelden zijn de belangrijkste attractie. Er zijn er meer dan 60 van. Stalin, Lenin en alle andere oude favorieten. Groter en harder dan in het echt. Sommigen missen lichaamsdelen. Hier en daar mist een hoofd, daar een hand of een duim. Maar dat maakt het eigenlijk des te mooier. Voor bezoekers met een zekere fijngevoeligheid is het hoogtepunt van het park... een replica van een treinstation uit 1941... waar bewakers in Sovjet-uniformen de parkbezoekers naar veewagens versturen... Oh, waarin ze volgend een gereconstrueerd gevangenkamp uh, worden ingevoerd en hier zit niet echt iedereen op te wachten. Op de dag van de opening deelden acteurs verkleed als Lenin en Stalin... glaasjes wodka en tinnen kommen borst uit... En Malinauskas wil dat de mensen het vooral leuk vinden en misschien ook wel educatief. Bij de ingang van het park schreven grote rode borden gelukkig nieuwjaar, kameraden. De gidsen verzorgen rondleiding in het Litouws, in het Russisch en in het Engels. Over het algemeen vinden bezoekers de ervaring veel leuker dan waar een plaats met de naam Stalin World enig uh, recht op heeft. En voor het bedenken en het realiseren van de, de Staling world ...om in 2001 de Eugenoprijs voor de Vrede. <tie> nou, dat lijkt me nou een leuk kamp om, in, om door bewakers in een veewagen te worden gezet. <tie> <Zo>. <tie> Ik nee, ga je, je nog afvragen gaat, wie daar een kaartje voor. heeft hè? Maar in, maar in Stalin World in Google, dan ga je het gewoon vinden. Ja, ik wil <laughs> trouwens wel even melden dat we toch wat leuke opmerkingen hebben gekregen, intussen op Facebook. Want we zijn dus echt live en uh, daar moet ik even. Okay. Hier, hè. Uh, en Jan de Wachter die heeft enorm genoten van de haiku. Hij zegt, die was eelkoe. <laughs> Oké. Okay. Okay. En uh, Olivier Reinders uh, over zijn mijlpalen. Die, uh, die is ook wel heel erg uh, optimistisch over het geheel. Nou, onze vriend Fred de Veer, uh, die uh, hey. geeft ook een uh, thumbs up. En natuurlijk okay. felicitaties van onze loved ones. Intussen hebben we nog, uh, ik weet niet... Ik <laughs> Er zijn er nog een paar aan het kijken. Dat zijn de, de DieHards. En dan gaan we nog snel naar het laatste onderdeel van deze show: en dat is de ongrijpbare mens: een blik in het brein. Een blik in het brein en niet met een MRI-scanner, maar uh, we gaan het nu eh, ongrijpbaar doen. Het is de psychologische kant. En uh, ja, misschien dat we daar met een MRI ook wel dingen zullen ontdekken die daar gebeuren. Maar je hebt dus de meest bizarre syndromen. Heel veel zijn er terug te vinden in de DSM, dat is de Diagnostic Standard Manual, wat iedere psychiater en zo bij zich heeft liggen. en uh, ja, Daar kun je maar beter niet aan beginnen... want anders dan detecteer je binnen een paar pagina's... al zeker vier, vijf syndromen... waar je zelf misschien iets aanleg voor hebt... of wat dan ook... Maar um, ja, om het een beetje christelijk te houden, gaan we nu eerst maar eens praten over de casus van de week, Mario. En, eh, waar, ik weet niet uh -huh. waar je het vandaan haalt, maar het Jeruzalem-syndroom doet mij meteen denken aan de life of Brian of zo. Ik zie meteen een Python voor <lacht> ja. Het Jeruzalem-syndroom. Ja. Nou, het is een groep psychiatrische aandoeningen die uh, optreden bij religieuze ervaringen. En uh, dan praat je over wanen en psychotische verschijnselen, uh, obsessieve ideeën in die, uh, en rare identificaties ga je krijgen. En dat kwam eigenlijk voor het eerst in de medische boeken in 1930 door, door Heinz Hermann, dat is een psychiater. En mensen die, uh, die uh, met name als ze dus uh, worden uh, blootgesteld aan, aan een, uh, uh, bijvoorbeeld uh, het gaan naar Jeruzalem en je bent zwaar gelovig... Uh, en wat er dan gebeurt, uh, de triggers van het syndroom zijn onrealistische verwachtingen uh, bij het bezoeken van zo'n heilige plaats. En dat, dat kan dus helemaal op hol slaan. Mensen die komen in een soort psychose, waarin ze dus uh, zichzelf als heilig zien. Vrouwen oh. die denken al vaak dat ze Maria zijn. Mannen denken heel vaak dat ze Johannes de Doper dan zijn. <laughs> en, Johannes uh... de Doper? Ja, heel specifiek? <macht> Absoluut. En, maar kijk, je hebt, je hebt een aantal types daarin waar de DSM het over heeft. Type 1, dat, dat zijn de typjes die al een bestaande psychische stoornis hebben. Type 2, dat, dat, dat is een meer culturele dan religieuze versie. En type 3, dat is het klassieke syndroom. Maar er zijn in 13 jaar van uh, al 42 gevallen beschreven in de medische literatuur. Nou, op zich hartstikke leuk. Het kan. Maar wat ik heel interessant vind... dat is iets wat je in Wikipedia leest. leest en dat is wel een doordenkertje. Je ziet ook staan in de Wikipedia... opvallend is dat bepaalde religieuze groeperingen... vatbaarder voor het syndroom lijken te zijn dan anderen. Mm. Uh, met name Joodse uh, toeristen hebben daar last van. Maar mensen die protestant zijn, deze groep heeft de zwaarste symptomen. Oh Terwijl katholieken en moslims bijna immuun lijken te zijn... voor die religieuze waanvoorstellingen. Wauw, dat is interessant. Maar eh, nou, doe dat ergens denken? Je hebt van die eh, gebedsgenezers, vooral in Amerika... die dan zo je hoofd aanraken. En eh, die mensen die vallen dan achterover... die raken ook in een soort extase. Dat is een zodat... beetje dat idee, denk ik, ja. Dat... Maar ja, kijk, het interessant is ook... want Katholieken en moslims die, die hebben daar geen last van, maar die protestanten wel. Ik kan er niets over lezen, uh, maar volgens mij heeft dat te maken met het feit dat als je protestant bent, dan heb je een geloof waar je geen rituelen hebt. En dat heb je mm -hmm. natuurlijk wel met moslims en katholieken. Oh, ja, Hallo, uh, en eten, katholieken vormen. heel veel beeldvorming, moslims heel veel uh, tekst uh, en, en zang en, en, en heel veel ook, komt uh, de, veel kunst bij kijken en bij het protestant is heel strak is heel. Uh, Keel. Ja, vertel en, mij ja. wat. Ik ben Luthers opgevoed, hè, want eh, mijn Hongaarse ouders vandaar is het van en uh, die zijn uh, Hongarije is over het algemeen Luthers en ja mm. een Luthersse kerk uh, dat is gewoon dus eigenlijk helemaal wit en dan boven mm -hmm. de preekstoel hangt Geen gewoon één, één houten kruis zo en dan kijk je dus en dan krijg je zo'n donderpreek van anderhalf uur en onze dominee en, uh, dat was die, die hoe zo... slecht jij bent ja, <laughs> ja we zijn allemaal zondaars maar onze o, dominee die, die kreeg dan zo die witte schuimvlekjes in de, in de, in de hoeken van zijn lippen. Die, die dan ja, ja. een paar minuten... Dat is dus afschuwelijk. En later ben ik verloofd geraakt met een, met een katholiek meisje en dan moesten we ook naar de kerk. En ja, daar hoefde ik niet te luisteren, maar ik zat maar te kijken naar al die schilderijen ja. en, en al die types. Ja, ja. En af en toe ja, met zo'n palmtaklijven. En... Ja, zeg, ik, ik, ik, ik heb eigenlijk speciaal voor deze aflevering ook nog heel kort ook twee her, uh, hersenziektes, zoals dat zo mooi heet. Ja. En het, het past er bij, eigenlijk perfect bij, want uh, de eerste ziekte die ik gevonden had, was de... Dementia. Nu moet, het, nu moet ik het juist zeggen. Paruresis. Paruresis. Dus je zit in die kerk en je moet gaan plassen. Dus je zoekt naar een toilet, maar je kan niet plassen. Want je nee, hebt paruresis. Dat is vreselijk. angst voor het plassen in het openbaar of wanneer er mensen... Ja, je kan, ja hebben. je kan mazzel hebben dat de doopvond een beetje op de hoek staat. Ja, ja. De, de mannen zullen daar met plezier even gewoon in plassen, maar de dames vooral, de dames, okay. dus het is een syndroom, paruresis is vooral een aandoening bij dames. Dus het angst hebben om te plassen in het openbaar of met mensen in de buurt. En een andere die ik fantastisch vond, en die heeft ook met het Jeruzalem-syndroom te maken, want wat, welke religie volgt... Ja, we kunnen toch wel zeggen onze jeugd, want we kijken naar de jeugd en ze hangen aan de telefoon of ze hangen aan het internet. En dus is er een mooie uh, aandoening. De nomofobie, en dat is de angst, dat is een fobie om niet bereikbaar te zijn, om niet online te zijn, om zelfs uh, het uh, de kenmerken zijn zweten en onrust en niet kunnen concentreren. Zelfs wanneer de telefoon stuk is, kan dat optreden. Of, of, of wanneer het internet uitvalt. Van mijn wereld is omzeep. Ik heb geen internet, ik heb geen bereik. De nomofobie. Ik heb dat ook. Alsjeblieft. Jij hebt dat wel. Hm. Ja, ja, ja dat dat het... <laughs> Yo, als ik even een paar minuten niet op Facebook of uh, als er niks twittert of heb af ook bij mij, nomo... dan word ik al helemaal nerveus en zo. Dat, dat, dat gaat helemaal wel een nomofob. Dus... Uh, <laughs> Wat ik vroeger had, ik viel altijd met de radio in slaap en zo. Dat had ik als kind al. Want uh, ik, ja, je hebt mensen die dus niet in slaap kunnen vallen zonder afleiding. En ik heb ook heel lang zo met tv ik in slaap gevallen. Ik heb ook jaren gevallen. met muziek uh, gaan slapen, ja. ja. Met een ja, klokradio. Ja, dat ik, dat die je op een nu. uur kon zitten. En dan speelde kan... die een uur radio en dan ging die automatisch uit. Ja, wow. nu, nu doe ik dat met podcasts, met taallessen... in de hoop dat als ik wakker word een beetje goed Italiaans spreek. Maar ik kan je vertellen, het werkt niet. <lacht> ik ken nog geen Italiaans, ik ken nog geen Namibisch en geen Swahili. Ik heb het allemaal geprobeerd. Maar ik val er wel van in slaap. Die, uh... Ja, dat vind ik wel heel raar. Want op het moment dat ik iets hoor, ben ik afgeleid. Ik kan juist helemaal niet slapen met muziek okay. uh, of, of geluid. Uh -huh. En ook zelfs... nee, nu ook niet meer, nu ook niet meer, maar uh, ik ik weet heb jaren, jaren ben ik... In Amerika, mijn niet. vorige schoonmoeder, lang geleden, die had een speciale radio met zo zeegeluiden en windgeruis, want oh, ja. die kon ook niet slapen in stilte. En walvissen. En heel veel mensen die dus iets moeten, uh, van geluid moeten hebben uh, of zo. Mm -hmm. dus, uh, maar jij dus niet, Mario? Helemaal niet. Sterker nog, ik kan Mario de Maar krom... Mario zoekt de stilte op. Nou, ik kan de krant niet lezen of, of een artikel lezen als, als er muziek op staat. Want dan word oh, ik wauw. echt daarheen getrokken. Hmm. Ik moet luisteren en, en uh, dus wil ik iets echt me, ergens in verdiepen, moet gewoon stil zijn. Ah hmm. ja, oké. Okay. Hey, alright, stil gaat het worden. Want we zijn uh, ja. aan het einde geraakt van deze show, lieve mensen. We proberen het altijd binnen een uur te houden. Uh, op de website praattafel.be daar ga je in de show notes alles terug kunnen vinden met links naar de artikelen van Stalin World tot uh, zombiewormen etende, of nee, botetende zombiewormen. En allemaal zeer interessante dingen. Ondertussen wil ik dan nog even vermelden dat we heel makkelijk te vinden zijn. Uh, als je podcasts wil luisteren, we kunnen gevonden worden op Spotify en op TuneIn... op Stitcher, op Apple en Android-podcasts... en vooral Spotify, hè, want dat heeft tegenwoordig iedereen... Uh, daar kun je prettig luisteren, daar staan alle afleveringen... Ook, uh, je kan ze ook terugluisteren, je kan op onderwerpen zoeken enzovoort... dus ik zou zeggen, allemaal in uh, looppas naar de en website... En YouTube ook. Sorry? Je hebt toch ook YouTube. Nee, we zitten niet op YouTube. Nog niet. Maar deze video gaan we wel op YouTube zetten. Want ja, ja, er zijn ja, heel ja. veel vrienden ja. die uh, niet op uh, Facebook zitten. En die, die, die toch ook wel oh, dit uh, allemaal willen delen. En de, ze weten nog niet wat ze missen. Maar dat gaat wel veranderen nadat we dit hebben ja. gepost. Ja, dat, dat gaat natuurlijk met mijn nomofobie. Of heet het ook wel? <laughs> nee. ja, ja, ja, ja. Wacht even. Nomofobie. Absoluut. Nomofobie. Ja. En een Ach. melancholische pianist uh, luidt het einde in... Uh er zijn heel veel dingen waar we het niet over gehad hebben. Bijvoorbeeld Trump, ah, doe ik het weer. We zijn weer bij die botworm. Hè? Ja, is, uh, lekker. Maar ik ben wel een nieuwsjunk, want ik ben nu al twee nachten een beetje wakker. Want ik, wil toch echt, ik, ik kan niet slapen. Ik, ik, ik, ja, ook, ik, wil, ik, ik ben nu op de, uh, op de klok aan het kijken. Ik wil ook terug aan de CNN gaan zitten. Is van? Dus, uh, ja, ja. Ga, uh, van mijn kant, uh, dames en heren, dit was de première met onze gezichten in beeld. Maar... Ja. Uh, als je nog wat van wetenschap wil weten op een, uh, op een vlotte manier en op een grappige manier en we proberen toch altijd wel de leuke nieuwtjes er ook in te steken, volg ons een beetje op het internet uh, zoals dat is van het al zei op de kanalen die hij vermeldde en uh, bedankt om te luisteren en te kijken deze ja. keer. Uh, Ik ja. zet de kanalen alvast in beeld. Dat kun je nu zien, overal waar we te vinden zijn. En ook schroom niet om vragen te stellen, want uh, die gaan we graag beantwoorden. Wil je meer details weten over waar we het over gehad hebben. Of, zomaar of zitten vragen. je kinderen met een vraag? Of zit je zelf met een vraag? Stuur het naar ons, we sturen Mario het veld in. En dan maak ik er een haiku over en is van: kleeft het allemaal samen? Voilà. Zeker. En op de website voilà. vind je ook een link naar onze WhatsApp. Je kan daar voicemails terecht of berichtjes sturen. We hebben alle mogelijke manieren om ons te bereiken. De Prata voor podcasten met een hoge dosis. Wow. Dat is wetenschap op woensdag, maar we doen net als Trump liegen. Dan <laughs> doe ik het alweer, zeggen. Op donderdag zijn we vandaag. Maar ja, dat is omdat het de vijftigste is. En dat is reden voor een feestje. He, en nu aan de ja, keurig water en koffie. En nu gaan we... Kijk eens. All right, lieve mensen, hartstikke bedankt. En tot volgende week. Ik zou zeggen, wees veilig, wees gezond en denk aan ons. En deel ons, als je het leuk vindt, evangeliseren. Deelen. Deelen. Goedenavond ja. allemaal. Bye-bye. U heeft geluisterd naar Wetenschap op woensdag... met Ossie, Ozier en Reget...